De Chinese president Xi Jinping gaat deze week op staatsbezoek in Noord-Korea. De Chinese staatsomroep meldt dat Xi donderdag en vrijdag een ontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 14 jaar dat een Chinese leider een staatsbezoek brengt aan Noord-Korea. Kim is wel al vaker bij Xi op bezoek geweest in China, maar andersom niet. Bij een bedrijf in Urk is vannacht een handgranaat gevonden... in een plastic tas aan een deur. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat weggehaald... en onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af... en het blijft vrijwel overal droog. Het is 22 tot 27 graden vanmiddag...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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Ironies, majories, majories, majories. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag.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 His lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what a doctor does to me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 I see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just love high up with a sunshine. Hey, hey. What did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, you. when you walk out the door, out the baby. Door. You gotta ask for more. Ask for more. Oh, society, I'll oh, take a tip.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 And I miss you so I'm tired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 Hij wilde hem graag horen. Ja, ik ga hem niet uitspreken hoor, maar het is wel Eros Ramesotti. Cercami quando non avrai bisogno per inventarci la normalità. Non lasciamo che tra noi vinca l'inverno. Cercami quando non ti serve a niente, quando non manca la felicità. Mentre intorno il mondo cambia, restiamo quelli di sempre. Io dichiaro amore Ti prometto di ascoltare di tenere l'attenzione perché amo il tuo silenzio e il rumore che safare Ti prometto di restare ogni volta che si muore perché il bel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 Ogni volta che si muore, perché il bello tardi, è di tardi, e avere chi ti sta aspettare. Io ti dichiaro amore, con tutte le conseguenze che porta. Prometto di cambiare, io ti dichiaro amore. We draaien hem op verzoek. Deze van de Eros Ramazotti en Tidiciaro Amore. Ja, lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. En maandagmiddag worden we herhaald trouwens tussen twee en vijf. Dus als je op de maandag luistert, ook een goede maandagmiddag. Houd de radio lekker aan op je eigen lokale radio CFM. Zo dadelijk weer meer nieuws met Dolly, maar eerst meer muziek.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 Ground, yeah, yeah, yeah, yeah. Screw that down, girl. Uh -huh. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Screw that down, girl. Yeah. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Screw that down, girl. Oh. Look when you hit the ground. Playboy. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around, tell she got the buzz, yeah. Ooh. Five shots, and in, she in love now. Ooh. I promise when we pull up, shut the club down. Yeah. I took her from a man, don't nobody know. No.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 Het lijkt gewoon lekkere muziek, hè? Alweer een uh, tijdje geleden dat uh, dit een uh, hit was, uh, Dolly. Leuk laatje of niet? Uh, mag ik iets bekennen? Nee, je vindt er niks aan. Nou, nee, ik vind hem heel lekker, maar ik hoor het nu voor het eerst. Hé, eh, echt waar? Ja, echt. Ik, ik, ik heb nee, is ja, dit een hit het, geweest? Het is een hele grote hit zelfs, ja. Heb ik onder een steen gezeten. Ja, ja, waar, waar, waar kom jij vandaan dan? Ik heb geen idee. Geen idee. Niet uit <laughs> Radioland, geloof ik. Ja, buurvrouw. Oh. Ja, buurvrouw. Oh, oh. wat erg. <laughs> dit hebben we niet gehoord, hoor. Maar...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 single van uh, Avicii en uh, Arlo en Die heet uh, SOS. Eén en laatste plaatje in de uur. Eén uh, van dit programma. De laatste gaat eraan komen. Dan gaan we op naar het nieuws. En weer van drie uur. Tot zometeen. Then I in the That's all that love ever taught me. Oh, eh call and i'll rush out Call mm -hmm. out of breath now you got that power over me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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu is het NOS nieuws van...